Zes uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Opnieuw demonstraties in de Arabische wereld. Urk wil softdrugs verbieden. En navigatie mogelijk in de wacht door zonnestorm. Bij gevechten tussen demonstranten en de oproerpolitie in Jemen... is zeker één dode gevallen. In de zuidelijke stad Aden zijn honderden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen het regime van president Saleh. Ook in andere landen in de Arabische wereld wordt opnieuw gedemonstreerd. In het golfstaatje Bahrein zijn voor de derde achterinvolgende dag duizenden mensen de straat op gegaan. In Libië waren afgelopen nacht in de stad Benghazi gevechten tussen anti-regeringsbetogers en de politie. Maar inmiddels is het weer rustig. In de Iraanse hoofdstad Teheran gingen vanochtend aanhangers en tegenstanders van president Ahmadinejad met elkaar op de vuist. Dat gebeurde volgens de staatstelevisie bij de begrafenis van een man die maandag bij een anti-regeringsbetoging om het leven вам. De Tweede Kamer lijkt het kabinetsplan te steunen... om alcoholbezit onder 16 jaar strafbaar te stellen. De PVV ziet er niets in, maar oppositiepartij PvdA... lijkt het kabinet te willen steunen. Minister Schippers maakte vorige week bekend... dat jongeren een boete kunnen krijgen als ze alcohol bij zich hebben... op de openbare weg of bijvoorbeeld in sportkantines of op terrassen. VVD, CDA en PvdA zijn het er in principe mee eens... dat bezit strafbaar wordt gesteld. Naar verluid stond in een eerdere versie van het plan... dat het gebruik van alcohol jongeren strafbaar zou worden, maar uiteindelijk is dat bezit geworden. De PvdA was tegen die eerste versie. Hongarije verandert zijn omstreden mediawet. Zo wordt hij niet van toepassing op buitenlandse media... en worden niet alle Hongaarse media verplicht om, zoals in de wet stond... objectief en moreel te berichten. De omroepen moeten er wel aan voldoen, maar dat is in een aantal andere EU-landen ook zo. Volgens de Hongaarse regering is de wet straks niet meer in strijd met Europese regels... De Europese Commissie had Hongarije op de vingers getikt... omdat er een speciale raad gaat bepalen of media wel objectief berichten. Bij overtreding volgt een boete die kan oplopen tot ruim 700.000 euro. De Europese Commissie is tevreden over de Hongaarse wijzigingen. Een Groningse student zegt dat hij de OV-chipkaart voor studenten heeft gekraakt. Hij deed dat samen met een beveiligingsexpert. De twee kunnen van een weekkaart een weekendkaart maken en andersom. En daardoor zouden ze altijd gratis kunnen reizen. Volgens de producent van de chipkaart wordt de fraude ontdekt zodra studenten inchecken. Maar inchecken is op de meeste treinstations niet nodig. Zo'n 100 medewerkers van farmaceutisch bedrijf MSD in Os... hebben een protestmars gehouden. Ze zijn bang dat ze hun baan kwijtraken. Het Amerikaanse moederbedrijf Merck probeert niet langer... het bedrijf te verkopen, waardoor de onderzoeksafdeling van MSD wordt gesloten. En de rest wordt gereorganiseerd. De raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de vakbonden... spannen een kort geding tegen Merck aan. De gemeente Urk gaat het bezit en gebruik van softdrugs op straat verbieden. Wie met hash of wiet wordt betrapt moet direct een bekeuring krijgen, heeft het college voorgesteld. De gemeenteraad stemt waarschijnlijk op 3 maart in met het softdrugsverbod. Landelijk is het bezit van maximaal 5 gram hash of wiet toegestaan.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 Morgen krijgt de aarde te maken met een zonnestorm die navigatiesystemen in de war kan sturen. Maandag was er een grote vlam op de zon. De wolk met magnetische deeltjes die daarbij vrij kwam bereikt morgen de aarde. De deeltjes kunnen de werking verstoren van satellieten die communiceren met elektrische apparatuur op aarde. Niet alleen navigatiesystemen in auto's kunnen daardoor haperen, maar ook bijvoorbeeld mobiele telefoons en het radioverkeer in de luchtvaart. De laatste keer dat de zon een wolkgeladen geladen deeltjes naar de aarde stuurde was in 2003. Toen zat bijna heel Zweden zonder elektriciteit en vielen de navigatiesystemen van vliegtuigen uit. De grootste kans op storingen morgen lopen landen dicht bij de Noord- en de Zuidpool.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 Het weer, vanavond wisselend bewolkt en droog. Vannacht wordt het nevelig en koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen begint de dag grijs, maar in de loop van de dag wordt het zonniger. Het wordt maximaal 3 graden in het noordoosten en 8 in het zuiden. De dagen daarna wordt het iets kouder. ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal in Nederland 165 kilometer aan files. Nou, dat is in ieder geval normaal voor dit tijdstip op een woensdag. Maar op een aantal plekken loopt het onverwacht vast... want er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Op de A4 richting Amsterdam staat 7 kilometer file... tussen Leidsendam en dorp door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaandam... staat tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam... 3 kilometer door een ongeluk. Hier is nog één rijstrook dicht. Eerder vanmiddag ging het mis op de A12... Bij Arnhem, in de richting van de Duitse grens. Tussen Wageningen en Knoopendwaterberg Waterberg staat daarom nog 10 kilometer file. Ook hier is de weg weer vrij. En de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Henderkilo-Ambacht en Sliedrecht Oost. 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De is ook is dicht. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en de brug bij Gorkum staat 12 kilometer door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Daarom kunt u het beste omrijden via de A59 en de A2, dat is langs Den Bosch. Andere kant op staat er tussen Noordeloos en Gorkum 7 kilometer file. En bij Eindhoven staat er een kapotte vrachtwagen op de A67 richting de Belgische grens. Tussen knoppen De Hocht en Eersel staat 4 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht.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 En Lucella Goedenavond, negen minuten over zes. De kou is uit de lucht tussen Hongarije en de Europese Unie. En nu komt dat. De regering Orbán gaat de omstreden mediawet aanpassen. Hierin zal de vrijheid van meningsuiting worden beknot, was de kritiek. Maar na een hoop boze woorden over en weer doet Hongarije wat de EU wil. Dat moest ook wel, want Hongarije is sinds begin dit jaar... voorzitter van de Europese Unie voor het eerste halfjaar. Uh, Chris Ossendorf in Brussel... Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dit valt onder uh, Eurocommissaris Kroes, dit soort zaken. Is, is Hongarije gezwicht voor een hele Kroes? Ja, een heel klein beetje, maar uh, ze proberen een beetje Europa uh, tevreden te stellen. Het ging natuurlijk om die regel, er moest gebalanceerde informatie komen. En als je die niet levert als journalist, dan kon je een boete krijgen. En dat is natuurlijk vrij duidelijk dat dat een beetje in strijd is... met uh, de vrijheid van meningsuiting. Dus de zaak werd hier in Brussel hoog opgenomen. Uh, Kroes die ging bemiddelen. Het is trouwens wel pikant dat Kroes dat moest doen... want eigenlijk zou het vallen onder die bekende commissaris Redding. Die gaat over grondrechten, maar die had destijds Frankrijk zo hard aangepakt over de roma zigeuners weet je nog wel, ja. uh, de, door de vergelijking met Nazi-Duitsland... dat ze dat in Europa niet zo handig vonden. Dus dachten ze, we doen Kroes, die is misschien wat diplomatieker... en die lijkt de zaak nu te hebben opgelost. Want we, we hebben het hier al een tijdje over. Hè? De Hongarije heeft al gezegd, we gaan het aanpassen... maar uh, niet echt de daad bij het woord gevoegd. Als nu echt die wet wordt uh, aangepast, hebben we het dan over het schrappen van dit soort dingen... of het gewoon uh, iets anders formuleren? Ja, schrappen, dat zou mooi zijn. Maar nee, er blijft uh, wel degelijk een strenge mediawet in Hongarije. Uh, maar ze gaan die wet aanpassen op een paar belangrijke punten... waarvan Kroes had aangegeven dat kan echt niet. Bijvoorbeeld die eis van gebalanceerde berichtgeving. Die zou ook gelden voor bloggers of voor nieuwsites op internet. Nou, dat wordt dus een beetje aangepast. Gebalanceerde berichtgeving, die krijg je in Hongarije wel van radio en televisie... maar dat hoeft niet op internet. Dus je mag bloggen wat je wil, maar als het op de radio is, dan moet je oppassen. En ook uh, wat veranderd is dat de wet niet of van toepassing is op buitenlandse journalisten. Dus wij mogen zeggen wat we willen. En ook belangrijk de regel berichten zouden geen aanstoot mogen geven. Dat stond in de oorspronkelijke wet. En dat wordt nu veranderd in berichtgeving mag niet oproepen tot haat of discriminatie. Dus het wordt allemaal de scherpe kantjes gaan er een beetje vanaf. Maar het blijft een beetje staan. Ja, de wet blijft staan. De Europese Commissie wil de zaak oplossen. Dus die willen nu ook met Hongarije afspraken maken. voor die veranderingen nou door, dan praten we er niet meer over. De Groenen bijvoorbeeld in het Europese parlement zijn het er helemaal niet mee eens. Die hebben al een persbericht uitgestuurd onder de kop. Europese vlag op Hongaarse modderschuit. Ze vinden dat de grondrechten van Europa nog wel degelijk in het geding zijn. Omdat journalisten die de berichten de wereld insturen... die volgens de Hongaarse politici niet helemaal evenwichtig zijn... die kunnen nog steeds een boete krijgen... Maar hoe dan ook, dat zijn de Groenen in het parlement. Er is uh, de grootste politieke macht in het Europese parlement... zijn de Christendemocraten. Zij zijn het eens met de commissie dat de zaak opgelost moet worden... en dat die aanpassingen voldoende zijn. Dus waarschijnlijk wordt de conclusie... Hongarije die krijgt het voordeel van de twijfel. En is het aan de Hongaarse journalisten... om toch een beetje op hun tellen te passen? Want dat weet je ook, Tim. Voor je het weet heb je een boete. Zo Dank voor de gebalanceerde berichtgeving. Christen Ossendorf ja. uit Brussel. Goedenavond, Bert van Marwijk. Goedenavond meneer van Marwijk. Goedenavond. Ja, u bent zojuist onderscheiden met de Machiavelli-prijs 2010... voor goede publieke communicatie als bondscoach van Oranje. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, u bevindt zich in het gezelschap nu van Nelly Kroes, Jan Marijnissen... Pieter van Vollenhoven. Hoe voelt dat? Nou, <laughs> ik kan me een slechter rijtje voorstellen. Ja, met wie van de drie identificeert u zich het meest? Nou, ik, nee, ik heb geen flauw idee. Ik denk niet, niet dat ik me ooit met iemand geïdentificeerd heb. En, en nu ook niet. Ja, en meestal gaat de prijs naar een politicus. Dit jaar niet, zegt de jury, omdat de politiek zo verdeeld is. En niemand samenhang heeft weten te creëren in het land. U heeft dat wel gedaan, via het voetbal. Begrijpt u die redenering? Ja, ik vind dat ook heel belangrijk. En ik ben ook heel trots dat ik de eerste ben uit de sportwereld... die deze prijs krijgt. En misschien... Uh, realiseren veel meer mensen zich nu dat uh, sport uh, veel belangrijker is nog... als dat misschien heel veel mensen denken. Ja, want uh, daarmee kan je een land verenigen, zegt u. Nou, sport verbroedert. Ik, ik heb nog nooit uh, in een team uh, uh, problemen gehad... door bijvoorbeeld uh, uh, verschillende culturen. Uh, daar wordt veel sneller over een aantal zaken heen gestapt... en men gaat heel spontaan met elkaar om. Dus de sport is niet alleen uh, uh, fysiek heel erg belangrijk. Het is, heeft zoveel aspecten. Maar uh, ook dit. Nou, en uw communicatie wordt geroemd. Bent u nou altijd bewust van wat u zegt en hoe u het zegt als u in de openbaarheid treedt? Nee, hoor. Nee, nee. Ik doe dat altijd op een hele spontane manier. Maar ik bereid me wel altijd goed voor. En, en in de zin van dat ik wel uh, uh, inschat wat ik ongeveer kan verwachten... maar ik wil altijd op een spontane manier reageren. Ja, want ik zat te denken, welk advies zou u nou bijvoorbeeld... aan Louis van Gaal kunnen geven met, met deze prijs? Nou, ik, ik denk niet dat ik Louis nog adviezen moet geven. Die praat ook vanuit zijn gevoel. Ik denk dat Louis het ook vanuit zijn gevoel, alleen op zijn manier. Ja, want heel anders dan u, hè? Ja. ja en nu krijgt u daarvoor de Machiavelli-prijs. Heeft u zich ooit wel eens verdiept in Machiavelli? Nou, toen ik, ik had ooit van, van, van Machiavelli gehoord. Toen ik wist dat ik de prijs kreeg, heb ik me daar wel wat in verdiept, ja. en, en wat viel u op daaraan? Nou, ik las een aantal uitspraken waar ik me wel in kon vinden. Zoals? Dat weet ik nu niet zo 1, 2, 3, maar dat, dat, dat, ik, ik, ik, ik, ik had er wel iets mee. Maar ook, ook wel dingen niet. Maar ik moet nog meer van hem lezen... Om een heel goed beeldje van hem te krijgen. Ja, want een, een van de dingen die we van hem kennen is het doel heilig te middelen. Gold dat bij de WK-finale misschien? Ja, soms wel. Ah, en, en het was verder niet zo'n prettige heerser? Nee, nou goed, daar kan ik me gedeeltelijk in vinden. Ik bedoel, een, een leider uh, kan niet altijd prettig zijn. Omdat je altijd harde beslissingen moet nemen. Nou. Dus je kunt nooit iedereen te vriend houden. Dat, dat moet je je ook altijd realiseren. Degene die dat wel doen... Ja, dat zijn in mijn ogen uh, zwakke leiders. En wat we van ook hem ook kennen, is de menselen, mensen wisselen graag van heerser... omdat ze geloven dat ze het dan beter krijgen. Ja, dat zegt hij. Dat, dat, dat, dat geloof ik ook wel. Dus, wanneer houdt wel. u er mee op dan? <laughs> ja, dat is het mooie van deze wereld. Dat weet je bijna nooit. Ja. En ze roepen het nog niet hè, over u? Nog niet, nee. Binnen nee, het team. Nee. Nee, goed. Nou, geniet van de prijs en uh, verdiep u verder in Machiavelli. Veel dat plezier ik, daarmee. Dat ga ik zeker doen. Bert van Marwijk, dank. Goedenavond. Ja. Straks even niet meer autorijden voor de Belgische Prins Laurent. Zijn rijbewijs is hem afgenomen en niet voor niks natuurlijk. Bij de AWB zit Dennis mooi. Er staan nog 30 files, 135 kilometer bij elkaar. Op de A8 Amsterdam-Zaandam loopt het vast tussen de knooppunten Komplein en Zaandam. Drie kilometer door een ongeluk, twee rijstroken zijn er dicht. En de A15 Rotterdam-Gorkum, daar staat tussen Hendrikido Ambacht en sliedrecht Oost, 9 kilometer. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. A27 Breda-Utrecht, tussen Hank en knooppunt Gorkum, 12 kilometer door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook, maar kan het beste omrijden. Via Den Bos over de de A59 en de A2 bij Eindhoven op de A67. In de richting van België is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij het knooppunt De Hocht. Eén van die vrachtwagen was geladen met koekjes en die liggen dus verspreid over de weg. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Geen files op Urk, dat weten we. We zijn er wel op zoek naar blowende jongeren. Althans, dat doet verslaggever Paul Sanders al de hele middag. Want blowen op straat dat mag binnenkort niet meer op Urk. De gemeente wil het gebruik en het in bezit hebben van drugs op straat verbieden om overlast tegen te gaan. Paul, hoe is de stand? De stand van zaken is nog steeds uh, nul blowende jongeren. Maar ik moet zeggen, ik ben een uh, stukje nu aan het lopen van het winkelcentrum... waar ik eerder uh, was, het Urkerhart, naar het skatepark. Het skatepark aan de Akkers in Urk. En dat is een van die plekken waar de gemeente het met name over heeft... als het gaat om uh, jongeren die daar hangen en die daar overlast zouden veroorzaken... en ook zouden blowen. Ik loop nu langzaam richting uh, drie jongens die een beetje verbaasd omkijken. Want die denken, hey, wat komt daar nou in één keer aan, want dat kennen we niet hier op Urk. Dus ik hoop dat ze ook uh, nog eventjes blijven zitten. Goedenavond, jongens. Mag ik jullie even iets vragen? Even heel kort. Uh, blouwen jullie wel eens? Nee. Nooit? Nee. Ken je ook mensen die blouwen? Nee. Helemaal niet? Ik uh, kom hier voor de gezelligheid. Jij komt hier voor de gezelligheid. Ik vraag het jou ook eventjes. Blouwen jij wel eens? Nee. Wat zijn jullie allemaal braaf, jongens. Hè? Jij bloot ook niet? Nee, ik heb er een pokkekel aan. Dus, uh... Je hebt er een pokkekel aan. Z zeggen jullie nou dat je niet bloot? Zijn jullie wel eerlijk tegen mij? Ja. Oh, goed zo. Oké. Okay. Uh, uh, veroorzaken jullie wel eens overlast? Nee. Ook al niet? No. nee. No. Ik wou dit niet, hoor. Dat jij is, ook niet? Ik ben uh, best wel een rustige burger. Dus, uh, oh, heel goed. Z zegt de burgemeester, de burgemeester wil, uh, wil graag uh, overlastgevende uh, jongeren aanpakken. En met name ook het blauwe op straat. mag niet meer. Het uh, moet allemaal in beslag worden genomen. Uh, je mag het ook niet meer in bezit hebben. Wat vind jij daarvan? Nou, vind ik best wel goed. Ja. Zie je het in je omgeving? Wordt er drugs gebruikt door, door mensen die je kent? Ja, tuurlijk, Is altijd zo. Dus, uh... Waar ben je bij, om? Die zijn er altijd. Ken jij mensen die drugs gebruiken in je omgeving? Ja, ik ken wel mensen die drugs gebruiken, ja. ja. En wat, uh, wat vind je ervan? Nou, ik ben er ook zwaar op tegen ook zwaar op tegen. Nou, je hoort het, jongens, bedankt. Nog een fijne avond. Ze zitten lekker, uh, ze zitten lekker op een bankje een beetje muziekjes te draaien. Staat er iets goeds op uh, vandaag? Of? <lacht> ja. ja. Maar goed. Nou, de muziek doet het eventjes niet. Deze jongens blowen dus niet, veroorzaken geen overlast. Ik heb ze dus niet gevonden, helaas. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze er niet zijn, Tim. Uh, dat betekent ook, Paul, dat je wat mij betreft nog niet naar huis mag en gewoon doorgaat. En misschien dan voor morgenochtend even kunnen uh, verder praten over de situatie in Urk uh, waarbij de gemeente zegt dat ze mag afwijken van het gedoogbeleid in de rest van het land. Landelijk is het bezit van maximaal vijf gram hash of wiet toegestaan. En de gemeenteraad van Urk stemt waarschijnlijk op 3 maart in met dit softdrugsverbod. En of de gemeente dat goed heeft, dat ga ik vragen aan Albert Jan Tollenaar. Hij is bestuursrechtjurist aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, als je naar de wetgeving kijkt, kan het dan, wat Urk doet, een verbod voor de hele gemeente? Nou ja, wat URK doet, ze baseren zich op hun plaatselijke, algemene plaatselijke verordening. En die maakt het mogelijk om gebieden aan te wijzen waar je geen softdrugs voor handen mag hebben. En in dit geval is het zo dat de burgemeester zijn hele gebied maar aanwijst, een hele gemeente, als nou ja, een gebied waar je geen softdrugs mag hebben. En dat is niet strijdig met elkaar. Een gebied kan ook een gemeente zijn. Ja, ja zeker. Ja, ja. kijk, het, het landelijk beleid waarop u doelt, dat is het, het, het OM-vervolgingsbeleid, waarin staat op zichzelf is softdrugs verboden. Maar als, we, als je maar vijf gram hebt, vinden we het niet erg. Dat is het landelijke beleid. Maar deze, nou ja, deze algemene plaatselijke voordeling die kan iets strenger zijn. Dus als een blowende jongere een boete krijgt op Urk uh, en die gaat dat aanvechten, dan zal hij dat verliezen bij de rechter? Dat vermoed ik wel, maar dan zegt u wel iets goeds, want uh, dan moet je eerst nog maar een boete zien te krijgen. Ik, ik hoop dat de burgemeester een goede afspraak heeft gemaakt met het openbaar ministerie. Want ja, ik kan me niet zo goed voorstellen dat het openbaar ministerie maar uh, meegaat in dit soort uh, nou ja, nieuwe regels. Want hoe zit dat bij een algemeen plaatselijke verordening? Moet het Openbaar Ministerie die in principe volgen van de gemeente? Want maar ja, anders heeft het niet zoveel zin om zo'n uh, verordening uit te vaardigen. Nee, nou ja, kijk, als iets strafbaar is gesteld bij algemene plaatselijke verordening, dan zal het uh, dan moet dat leiden tot een. Dan krijg je eerst een procesverbaal. En dan moet het uh, OM je uiteindelijk, uh, nou ja, hè, een uh, grof gezegd voor de strafrechten brengen. Uh, maar ja, dat, dan moet het OM er wel zin aan hebben en, en capaciteit voor hebben. Ja, maar goed, dat is toch geen kwestie of ze er zin in hebben. Nou ja, capaciteit moeten ze hebben ze toch het al gewoon doen. beter. Ja, maar dat moeten ze toch gewoon doen? Ja, nou ja, dat zegt u, maar ik kan me voorstellen dat het OM wel andere prioriteiten heeft. Ik vraag me af of de burgemeester dit heeft doorgesproken met zijn, nou ja, ambtsgenoten, zou ik oh. maar zeggen. En nu bent u bestuursrechtsjurist, uh, toch, toch wil ik u vragen, denk, denkt u dat het zin heeft, dat het nuttig is, zo'n verbod, dat het werkt? Uh, nou ja, ik, ik las dat de, de, de burgemeester uh, dit verbod vooral heeft ingesteld... om de, de jongeren te willen beschermen. Uh, en hij wil dan uh, de drugs afpakken en, uh, en, en niet zozeer een boete opleggen. Uh, daar heeft hij dit besluit helemaal niet voor nodig. Want dat kan nu ook al. De politie kan de drugs afpakken. Uh, je kunt een uh, streng gesprek met iemand hebben. En als je jonger bent dan 18 jaar mag je ook al helemaal geen 5 gram hebben. Dan mag je helemaal geen drugs hebben. En je denkt natuurlijk ook even aan de buurgemeente. Of, of die er blij mee zullen zijn. Ja, waterbedeffect noemen ze dat. Dat, dat is uh, in het geval van Urk uh, behoorlijk aannemelijk. Want volgens mij is Urk qua oppervlakte niet zo groot. En de omliggende gemeente is, uh, nou ja, die omsluit het hele gebied. Uh, ik zou me als uh, de gemeente Noordoostpolder niet zo blij uh, voelen met dit beleid. Want dan denk ik. komen jongeren van Urk, hè, mochten ze blow, we hebben ze niet gevonden. Maar mochten ze blow, dan gaan ze naar Noordoostpolder. Die zitten net over de grens vermoedelijk. ja. Albert-Jan Tollenaar, ik dank u wel. Bestuursrecht okay. jurist aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot de dienst. De Belgische prins Laurent is zijn rijbewijs kwijt. Met ruim 80 kilometer per uur raasde hij over een weg waar je maar 50 mag. Het is niet de eerste keer dat prins Laurent op de bon is geslingerd. Niet waar, Paul van den Driessen? Onze jongste prins heeft... Uh Nogal uh, een zware voet en uh, hij is al een paar keer uh, geflitst, uh, soms uh, nog voor uh, veel zwaardere snelheidsovertredingen. Hij heeft de ene keer zelfs 130 waar hij maar 70 uh, mocht rijden. Hmm. Maar het nieuwe is nu dat de um, politie hem heeft staande gehouden. En uh, meteen ook na overleg met de procureur des Konings, zijn rijbewijs heeft ingetrokken. Nou, wow, u bent kenner van het Belgisch ja. Koningshuis, journalist bij de Vlaamse Omroep VTM. Ja. Uh, dit, is, uh, dit is groot nieuws in België. Ja, er was vanochtend één krant die de primeur had, het Nieuwsblad. En nu zijn alle media erop gesprongen. En, en zal dat dus in de middagjournaals was het al een item. En zeker tegen vanavond zijn wij dat ook aan het uitbreiden. Omdat het dus um, niet alleen niet de eerste keer uh, was. En omdat die prins toch een beetje een voorbeeldfunctie heeft. Um, en vooral omdat hij zelf graag uitpakt met het imago ik ben... Een groene prins, leest een milieubewuste prins. Eh, dat is allemaal fake natuurlijk. Eh, in werkelijkheid is hij eh, iemand die heel graag van snelle wagens houdt en daar ook eh, stevig gebruik van maakt. En die soms denkt dat de wet niet voor hem geldt. Ja, dan zou die wet kunnen voorschrijven dat hij voor de rechter moet komen. Hoe groot is de kans dat dat gaat gebeuren? En wel, daar uh, zijn we nu natuurlijk erg naar op, uh, op aan het wachten. Uh, hij is staande gehouden, uh, rijbewijs in, is in overleg met de procureur ingetrokken... en het is nu het parket dat moet beslissen of hij daadwerkelijk wordt vervolgd... in de betekenis dat hij voor de politierechter komt. Wat meestal bij het geval is, als je meer dan 30 kilometer boven de toegelaten snelheid rijdt... is het eigenlijk een normale procedure, zeker voor iemand die recidive is, die het alles gedaan heeft, ja. dat je dan toch wel eens je opwachting mag maken in de rechtszaal. Um, dus het is een beetje uitkijken of het parket inderdaad doorverwijst naar de politierechter. Uh, doet, ze dat niet, doet het parket dat niet, dan gaat natuurlijk bij de publieke opinie zijn van oh oh kijk daar eens aan, um, het is een prins, hij mag weer iets meer. Doet hij dat wel, dan wordt dat natuurlijk weer een mega uh, aandacht en zal de populariteit van de prins niet echt uh, toenemen. Te meer ...over deze procedure, dus niet zomaar eenvoudig van... De pro, het parket zegt, ja, nu moet je voor naar de politierechter. Nee, daarover moet de regering beraadslagen, een besluit nemen... en moet de koning, dus de vader van prins Laurent, koning Albert... Moet het daarmee eens zijn en moet het koninklijk besluit ondertekenen. Dus het, is, het zal nog wel wat voet in de aarde hebben voordat het zover komt... maar ik heb er goede hoop op dat men dat zal doen. Hij is natuurlijk voorzitter van de raad van bestuur van het Koninklijk Instituut... voor het duurzame beheer van de natuurlijke rijkdommen... en de bevordering van de schone technologie, naast wat andere tijden. Ja. Um, in hoeverre kan dit zijn imago echt, echt, echt kwaad doen? Wel leuk. Het is, toch, het is al een paar keer slecht gegaan met zijn imago. Hij is al eens genoemd geweest in een dossier van immobiliën in een duistere kwestie. En ergens op een eiland in de Middellandse Zee. Er zijn die snelheidsovertredingen. Er zijn soms het balorig gedrag dat hij tegenover sommige mensen aanneemt. In de wedstrijd wordt vaak gezegd, ach, het is altijd wel iets met Laurent... Dus de vrees is nu, er wordt ook gezegd dat hij altijd te weinig geld heeft. Dat hij klaagt dat zijn dotatie, dus wat hij krijgt van de overheid om in zijn uh, kosten en zijn onderhoud te voorzien... Een kleine 300.000 euro. Ja, maar hij, um, hij, uh, hij zegt er altijd van dat hij te weinig heeft, dat hij, um, ja, uh, dat, dat niet voldoende is. Ja, hij leeft ook een beetje buiten zijn, of boven zijn stand waarschijnlijk. Um, ja, die Laurent uh, weet ook dat hij nooit of ten nimmer uh, koning uh, wordt natuurlijk. Hij is niet alleen de derde zoon of derde kind van um, de zittende koning. Maar ondertussen zijn er door de aanpassing van de Salische wet, dat gelukkig ook vrouwen op de troon mogen komen, zijn er nu een dertien wachtende voor hem. Nou, en... dat is dan in ieder geval een kleine troost voor België, voor deze snelheidstofel. Ik dank u hartelijk, meneer Van den Driessen, de ja. kenner van het Belgisch Koningshuis. Tot ziens. En daarmee is een einde gekomen aan dit NOS Radio 1-journaal... van woensdag 16 februari. Zometeen de avondspits van WNL met Petra Grijze. Goedenavond, Petra. Hallo Lucella en Tim. Ja, ik weet niet uh, hoe het bij jullie is op de redactie. maar menig werknemer heeft last van hoofdpijn en droge ogen. door het klimaat op de werkvloer. regelmatig. Ja, ah, ah, hier, kijk eens aan. Kom ook bij hier langs? Ah, dan hoor ik hem al. Alleen werkgevers. ja, dat vinden jullie toch waarschijnlijk dan een beetje zeurpieten. want die nemen die klachten niet serieus. Hoe kaart je dat aan bij je baas? En financiële wakenhond AFM. die wil meer macht om banken in de gaten te houden. Maar wacht even. Hebben die banken hun zaken dan nog steeds. Niet op orde en denken ze na de crisis zoals beloofd, toch meer aan ons, de klant? We gaan het zo meteen zien na nou, Journaal, weer in verkeer. Tot zo bij Avondspits. Geen zwart-wit denken, maar groen. Kiespartij voor de dieren. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Het NOS-journaal. In Irak zijn bij een betoging tegen een gouverneur een dode gevallen en meer dan 50 mensen gewond geraakt. Dat meldt CNN. Het volksprotest was in een stad in het oosten van Irak, waar de bevolking klaagde over corruptie van de gouverneur. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid voor een verbod te zijn... op alcoholbezit voor kinderen tot 16 jaar. De PVV ziet er niets in, maar de PVDA lijkt het kabinet te willen steunen. Het kabinet wil jongeren beboeten die in het openbaar alcohol bij zich hebben. De aarde krijgt morgen te maken met een zonnestorm die navigatiesystemen in de war kan sturen. Maandag kwam er een wolk met magnetische deeltjes vrij van de zon... en die wolk bereikt morgen de aarde. Ook de werking van mobiele telefoons... en het radioverkeer in de luchtvaart kunnen verstoord worden. En Heineken gaat bekijken of de prijs van bier omhoog kan. De brouwer wil de hogere prijzen voor grondstoffen doorberekenen aan de klanten. Of Heineken bier bijvoorbeeld ook in Nederland duurder wordt, is nog niet zeker. En dat zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. De bewolking die er nu nog is, die verdwijnt vanavond op de meeste plaatsen. En het wordt dus helder vannacht. Vooral in het zuiden kunnen enkele mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt naar waar rond het vriespunt. Dicht bij zee wordt het 2 à 3 graden. In het binnenland plus 1 tot plaatse min 1. En morgen begint de dag nevelig of mistig, maar de zon komt er snel doorheen. Overdag blijft de zon schijnen, maar vanuit het noordoosten komt wel koudere lucht binnenstromen. En daardoor krijgen we vrij grote temperatuurverschillen. In het zuidwesten wordt het 9 graden. In Groningen en Drenthe niet meer dan 3 of 4 graden. Veel wind is er morgen niet. De wind waait uit het Noordoosten en is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. Vrijdag en zaterdag is het droog weer met redelijk wat zon. Maar het blijft vrij koud met overdag een graad of 4. En s'nachts lichte vorst. Vanaf zondag is de verwachting erg onzeker. Het kan de zachte kant op gaan. Maar kou is ook mogelijk. En alles ertussenin. ANWB verkeersinformatie. Er staat 100 kilometer aan files. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd tijdens deze spits. Aan de noordkant van Amsterdam loopt het bijvoorbeeld nog vast op de A8 richting Zaandam. Tussen de knooppunt de Koenplein en Zaandam staat 3 kilometer. Twee er dicht door een ongeluk. En nog veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorchum. Tussen Hendrikido ambacht en Sliedrecht-West 7 kilometer. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en knooppunt Gorchum. 12 kilometer door een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Beter nog eens om te rijden via Den Bosch over de A59 en de A2. Andere kant op, op de A27 van Utrecht naar Breda... staat er 6 kilometer tussen Noorderloos en Gorkum. Bij Eindhoven is er een ongeluk gebeurd, ook met een vrachtwagen. In de richting van België kan het verkeer bij Knopen door Hocht... alleen maar over de vluchtstrook. En dat levert een file op van 3 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijs. Financiële Waakhond wil scherpere tanden en de provinciale statenverkiezingen. Gaat het om je regio of toch allemaal om Den Haag? Goedenavond. Wij zijn WNL en we zijn tot 7 uur bij u op Radio 1. Hoofdpijn, droge ogen en vermoeidheid teisteren werkend Nederland. 1 op de 7 werknemers dan. Die hebben last van het klimaat op het werk. Uit dit onderzoek blijkt ook dat werkgevers in veel gevallen klachten daarover links laten liggen. Zometeen een arbeidshygiënist over van ArbalUnie unie Eerst WNL's Martine Verhoef op zoek naar personeel dat het kantoor inwisselt voor de frisse buitenlucht van het park. Ik had wel last van droge ogen. Wel moeheid, saaiheid, omdat het saai werk is. Ik heb wel precies voor me een verwarming zitten die nooit uit kan, of alleen maar uit kan. Dus, dus hij wordt in de zomer staat hij altijd uit. En in de winter staat hij altijd aan. Nu ook, als het bijvoorbeeld lekker weer is. De lucht is gewoon benauwd, zeg maar. air conditioning. This leek for the dry eyes en the. the fresher. Ik werk met mensen die chronisch ziek zijn. Ja, ik geef een vorm van lichttherapie. En zitten daar ook mensen bij die last hebben van te weinig frisse lucht? Ja. Nou, daar zitten mensen bij die, dat ze niet altijd, die zich die, niet altijd bewust van zijn. Maar die wel astmatisch zijn. Is het iets waar u op let toen u uh, solliciteerde? Nee, tuurlijk niet. Het enige waar je natuurlijk op let is natuurlijk salaris. Ik, ik, kan, ik vind het wel raar, want als je ergens gaat solliciteren... dan check je toch als eerste check je de plek waar je gaat werken. Nou, bij mij zou dat een reden zijn, om al oh, oh, is het nog zo'n gave baan... als het raam niet over kan, <laughs> en, zou ik echt weggaan. Nee, volgens mij, juist als je er langer zit, dan wen je eraan. Dat is zeg maar de grap ervan. Volgens mij wen je dan gewoon aan de lucht waar je in werkt. Ik had er meer last van dan zij, volgens mij. We're going to move uh, to a new office, so I think should go better now. Dat de ramen in ieder geval open kunnen. Airconditioning? Nee. Nee, liever de ramen open. Frisse lucht is boven, gaat boven airconditioning. kost ook nog geld ook, uh, airco. Vreed energie. En energie wordt ook nog duurder ook. Het is namelijk zo dat wij zitten weer in een gebouw van een andere organisatie... en die moet het dan gaan regelen. En uiteindelijk, voor het puntje bij paaltje... Ja, zijn er andere prioriteiten belangrijker. Ja, WNL's Martine van Hoeven in gesprek met de werknemers in het park. Paul Beumer, arbeidshygiënist van ArboUnie. grootste arbo, -Unie, arbo -dienst van ons land. Goedenavond. Ja, goedavond. Herkent u deze klachten? Of ik een, Of ik de, de klachten herken. Ja. Ja, eh, nou ja, voor ons is het inderdaad gewoon heel herkenbaar. Van eh, een zevende eh, van de mensen die aangeven van ik heb uh, gezondheidsklachten door klimaat. Hè, de, de vanuitgaande dat het ook uh, echt daardoor komt is aan vers Maar in ieder geval dat mensen dat zo uh, aangeven, kennen we heel goed. Want het zou best ook door wat anders komen. Is ja, de ervaring? Het dat, dat kan wel. Kijk, wat wij wel vaak zien is dat het. Klimaat op zich, eh, als, je, als we de meting aan doen, hè, dat je ook ziet van ja, het klimaat is niet goed, maar je kunt het niet altijd één op één zeggen van door het niet goede klimaat zijn mensen ziek geworden, er kunnen meer dingen een rol spelen of hebben mensen gezondheidsklachten. Bijvoorbeeld, ja. als je eh, de hele dag gestresst achter je computer zit, op, op een beetje verkeerde stoel zou ik maar zeggen, met de zon vellen je ogen of de zon op je beeldscherm, ja dan kun je ook hoofdpijn, hoofdpijn krijgen en zie dat maar eens scheiden van hoofdpijn door het klimaat. Ja, ja, want dan is het toch wel vaak, ja, maar het is hier ook zo warm en benauwd. Ja, ja dat, dat zie je ook. Dat, dat, maar ook, ja, de een vindt het warm en het kan net zo goed zijn, vooral in Dus dat een ander op hetzelfde moment zegt van ja, maar eerlijk gezegd, ik, het mag voor mij nog wel wat warmer. Het gaat dus echt om de beleving, maar bij welke bedrijven is het het ergst? Uh, zeg maar op, ja, voor kantoren, hè, want daar hebben we het nu over... Ja, ik kan niet echt zeggen bedrijven die eruit sprengen. Organisaties. Een zeg maar, soort gebouwen. Hè, wat bijvoorbeeld, uh, ja, je mag het woord geloof ik niet eens echt zeggen, noodgebouw... maar in ieder geval van die semi-permanente gebouwen noemen ze dat dan tegenwoordig. Hè, dus van die uh, portocub en achtergeruimtes. Die vaak bedoeld zijn om er ja, misschien een paar maanden in te zitten... misschien een jaar, maar dan uh, dat je dan weer naar een ander gebouw gaat. Naar een echt gebouw, zou ik maar zeggen. Da daar uh, is het leider geblazen. Ja, en, en, maar voor hetzelfde geld zitten mensen er na tien jaar nog in. Hè? Dat komen we tegen. Ja. En dat zijn geen ideale omstandigheden. Nee, nee, maar dat is sowieso natuurlijk niet zo gezellig in zo'n gebouw. Ziet u ook nog verschillen tussen hele nieuwe kantoorgebouwen waarvan je verwacht. Nou, daar is het hartstikke goed geregeld. en oudere gebouwen, of valt dat toch tegen? Ja, we zien zonder meer verschillen. Bijvoorbeeld bij oude gebouwen zie je dat alleen door de bouwstijl, zeg maar, dat de ruimtes veel hoger zijn vaak. Dat er veel meer, zeg maar, massa in het gebouw zit. Dan is gewoon het klimaat in het gebouw anders dan in het nieuwe gebouw, maar het wil niet... Zeggen dat oude gebouwen zeg maar, duidelijk minder klachten hebben dan nieuwe of omgekeerd? Een nieuw gebouw kan goed zijn, een oud gebouw kan goed zijn, maar omgekeerd even goed. Ja, nou blijkt uit het onderzoek ook dat werkgevers het niet zo serieus nemen. En ik kan me ook wel iets bevoorstellen, want je denkt toch al snel, ja, moet je nou echt zeuren over over de lucht? Ik bedoel, is het, zijn wij een beetje zeurpieten ook soms? Nou, nee. Dat, uh, zeg maar, dat, dat uh, gezuur. ja, er zijn altijd natuurlijk wel mensen die zeuren. Maar uh, je kunt niet uh, klimaatklachten afdoen als gezuur, Want mensen uh, krijgen bijvoorbeeld op geen gegeven moment echt oogklachten. waarvoor ze bij een dokter lopen en uh, medicijnen gebruiken. En de klachten gaan maar niet over zolang ze in dat gebouw werken. Hè. Dus, dus, dat is wel... dus belangrijk voor werkgevers dat ze er wel wat aan doen. Ja, maar uh, kijk, dat uh, werknemers het gevoel hebben van: uh, mijn baas doet er niks aan. Eh, dat kan natuurlijk ook met meer dingen te maken hebben. Wat wij ook nog wel eens meemaken is dat een werkgever wel degelijk eh, zijn best doet. Eh, kijkt van wat kan ik eraan doen. Alleen vergeet da daarover te praten met zijn mensen. Dus dat mensen denken die daar werken van ze doen hier helemaal niks. Maar ondertussen eh, lopen Vergebeert er allerlei onderzoeken of eh, doet men pogingen om, om de zaak wel te verbeteren. Tot slot meneer Beumer, één tip voor de werknemer die denkt ja misschien ben ik een zeurpiet. Maar ik wil toch graag aankaarten. Hoe kan ik dat het beste doen? Uh, nou, op zijn minst inderdaad serieus aankaarten. Dus niet even bij de koffiemachine één keer tussen neus en lippen door tegen je baas zeggen... God, die is ook wel benauwd de laatste tijd. Maar gewoon echt een ja, in feite gesprek bij je baas aanvragen... en het duidelijk uh, aangeven van wat je klachten zijn. En kijken of je niet de enige bent. Want uh, als er maar één medewerker zou zijn met klachten in een gebouw met honderd mensen... Ja, dan heeft die werkgever ook al snel gelijk gekeken. Organiseer je klachten. Dank u wel. Als het uh, duidelijk is van joh, meer dan 10% van de mensen heeft hier klachten, ja, dan, uh, dan is het veel harder. En dan, dan kunnen ze aan het aan niet meer worden. Dank u wel. Paul Beumer van Arbo Unie. Elk bedrijf lijkt het logisch te vinden. De klant is koning. Is dat bij banken inmiddels? Ook zo. Dat zometeen bij BNL. Op 1 eerste AX 0,3 lager. Op 371 7, 71 punten gesloten, moet ik zeggen. Ja, Fred Huibers, heck value fans. Goedenavond. Goedenavond. Laten we even beginnen met Heineken. Goede cijfers daar. Ja? zien we overigens dus niet terug op de beurs. Uh, maar de prijzen voor grondstoffen, voedselprijzen als bijvoorbeeld hop... Die stijgen. Hoe hebben ze dat ja. dan toch voor elkaar gekregen? Nou, Heineken zegt dat uh, ze verwacht dat ze het grotendeels door kan berekenen. En in veel landen, ook zeker buiten Nederland, is Heineken een premium brand, zoals het mooi heet. Dat betekent dat mensen het zien als een luxe bier. Dus dan is het makkelijker om uh, prijsstijgingen door te berekenen. Dus dat hebben ze ook fors gedaan? Ja, dat, dat zijn ze ook van plan, dat zeggen ze heel duidelijk. En gedeeltelijk hebben ze dat ook gedaan. Maar de winst komt de groei, komt heel veel uit grote besparingen en daar ligt ze goed op schema. Ja, dus uh, goede cijfers voor Heineken. Ondertussen blijft het erg onrustig in het Midden-Oosten. Ja. Zie je dat ook terug in de olieprijs? Ja, de olieprijs is uh, sinds de hele toestand in Egypte en nu weer met Libië en misschien zelfs Iran. Nou, dat, uh, dat uh, geeft de olieprijs zeker een impuls. Je zou bijna kunnen spreken. Van een Het Veel, maar niet uitgaan dat vuur daar mm -hmm. in het Midden-Oosten. Maar een tweede factor wat uh, ook een grote rol speelt. China is na de Verenigde Staten de grootste olieverbruiker in de wereld. En wat blijkt, de inflatiecijfers in China vallen mee. En redeneert de markt, hé, hey, dat betekent dat er minder op de rem getrapt gaat worden in China. De groei zouden dus wat uh, weer kunnen aantrekken. En dat betekent uh, meer olieverbruik, dus hogere olieprijzen. Ja, ja uh, wordt dat, dat wordt waarschijnlijk dus alleen maar hoger. Hogere voedselprijzen, hogere olieprijzen. Waar gaat het heen? Ja. Nou, olie is denk ik, uh, nou, we hebben niet zo lang geleden, in juli 2008, hadden we 150 dollar per vat... Nou, onwaarschijnlijk dat we die niveaus weer gaan bereiken... is altijd gevaarlijk om voorspellingen te doen. Maar wat we zien is veel meer overcapaciteit en voorraden dan we in 2008 hadden. Dus olieprijs is al hoog. Echt heel veel hoger zal die waarschijnlijk niet gaan. Dankjewel. je wel. Fred Huypers, Hack Value Funds. De verkiezingen die komen eraan. Provinciale verkiezingen wel te verstaan. Maar ze lijken toch meer over de landelijke politiek te gaan. Dat straks bij WNL kunt ons ook volgen op Twitter, at avondspits WNL. We gaan eerst naar de AFM. Die wil nog dieper de tanden kunnen zetten in het bankwezen. De financiële waakhond wil onder andere kunnen ingrijpen... bij de ontwikkeling van nieuwe producten van banken en verzekeraars. Voorman Hans Hogevorst heeft de Tweede Kamer om die bevoegdheid gevraagd... tijdens een hoorzitting die ging over hoe financiële instellingen... nu met hun klanten omgaan. Hans Ludo van Mierlo, oud-bankier, schrijver van het boek... Bankiers zweren bij geld. Goedenavond. Goedenavond. U heeft voor ons die hoorzitting gevolgd in Den Haag. Uh, laten we maar even beginnen met die meest basale vraag, toch, voor iedereen die een rekening heeft. Hebben de banken hun gedrag verbeterd? Volgens uh, de toezichthouders, volgens de Autoriteit Financiële Markten, wel. Hans Hogervorst en uh, zijn uh, medebestuurder uh, Theodor Kokkelkoren van de Autoriteit Financiële Markten zeiden vanmiddag in de Tweede Kamer. We hebben echt de indruk dat de banken echt eerste stappen aan het zetten zijn... om de klant weer centraal te stellen. Dat, dat zeiden ze met zoveel nadruk... dat de Kamerleden bijna de neiging hadden om gerustgesteld te zijn. Bijna de neiging houden, daar kom ik zo nog even op terug. Maar eh, toch, de AFM is best tevreden. Maar ze willen meer middelen juist om de bank in gaten te houden. Dat betekent dat er toch iets nog niet helemaal goed gaat, of wel? Nee, dat is waar. Eh, het gaat bij veel banken goed... Uh, zegt de Autoriteit Financiële Markten. Maar er zijn achterblijvers. En als het goed gaat bij veel grote banken... dan heb je de neiging om te zeggen, laat maar gaan. Het gaat vanzelf goed. Maar volgens de Autoriteit Financiële Markten... moet je vooral om de laatste volgers te dwingen mee te gaan... Uh, alle afspraken die gemaakt zijn, toch in de wet vastleggen. Want solidariteit tussen banken bestaat niet, zeiden ze... En de grote banken en de goede banken zouden benadeeld kunnen worden... als de kleine banken zich onder alle afspraken zouden kunnen ja, ja. En wat, wat doen die banken dan nog steeds niet? Waarmee het niet zo goed gaat? Dat, dat werd niet gezegd. Er werden wel voorbeelden gegeven van wat er wel goed gaat. En Theodor Kokkelkoren noemde een aantal voorbeelden. Uh, brochures worden herschreven zodat ze begrijpelijk zijn. Productvoorwaarden worden eenvoudiger... Uh, het productenpakket wordt uitgedund. Dat wil zeggen onnodige producten die eigenlijk uh, voor, banken, uh, voor klanten onduidelijk zijn... en voor banken alleen maar handel, die worden uit de distributie genomen. Bij hypotheken is men secuurder, lees dan ook strenger. En, en, en minder ruimte voor de klant om te gaan kopen straks. Maar mm -hmm. uh, het waren zo wat voorbeelden waarvan de autoriteit financiële markten zeiden... je moet vertrouwen hebben dat het beter wordt... maar het gaat wel drie, vier jaar duren voordat de cultuur bij de banken veranderd is. En, en dan wil ik even komen op uw eigen expertise... of in ieder geval uw eigen ervaring. U heeft zelf in dat bankwezen gezeten. U kent het. Um, kunt u iets... want dit, dit zijn de conclusies van de AFM. Wat zijn uw conclusies? Mijn eigen conclusies zijn... dat de banken zo geschrokken zijn van wat hen is overkomen... dat ze bereid zijn van alles te beloven... Uh, zolang de schrik in de benen zit. En nu het weer wat beter gaat met de banken... is de kans groot dat de aandacht verslapt... En dat merk je ook al een beetje in het debat in de Tweede Kamer. Men heeft zo vaak over dit onderwerp gesproken de afgelopen paar jaar. Uh, en de, het gaat met de banken alweer een stuk beter. Er bestaat een soort, ontstaat een soort vermoeidheid, ook onder de Kamerleden... om daar echt iedere keer weer over te praten. Maar wat betekent dat vermoeidheid? Betekent dat uh, we hebben eigenlijk geen zin meer om er weer een vraag over te stellen? Of uh, we, we, we nemen geen genoegen juist met de conclusies? Eigenlijk willen ze gewoon dat alles wat de banken zelf ooit beloofd hebben aan verbeteringen... dat die in de wet worden opgenomen... en dat ze er zelf niet zoveel uh, nakijken meer aan zouden hebben. En uh, het, het valt op dat de autoriteit financiële markten vanmiddag zegt... het maakt ons niet uit waar de verbeteringen vandaan komen... of van de cultuurverandering binnen de banken... of onder druk van de buitenwereld, als het maar beter gaat. En dat vond ik zelf een, een wat ongelukkige... Manier van uh, praten en denken. Wij weten Waarom? allemaal. Ja, We weten allemaal, als je kinderen opvoedt... Uh, onder dwang en onder streng toezicht dat ze niks fout doen onder streng toezicht. Maar zodra ze, ze onder het toezicht uit zijn, kunnen ze weer alle kanten in. Dus ik vind cultuurverandering bij de banken juist wel buitengewoon belangrijk. Veel belangrijker dan uh, strenge wetten en regels. En dan, en dan komt de cultuur... natuurlijk de vraag: hoe moet je dat doen? Hoe krijg je dat voor elkaar zonder dat je die zweep steeds nodig hebt? Zo is dat. Uh, ik denk dat je individuele bankiers, iedere individuele medewerker moet aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Dus niet alleen anoniem tegen een bank zeggen, je moet je aan de wet houden. Maar iedere individuele medewerker zou zich aan de wet moeten houden. Daarvoor is ook een bankiersverklaring. Bankiers eet, uh, sinds kort van kracht, die staat in de code banken. Alleen alle, bankiers, alle topbankiers hebben hem wel getekend. Maar de meeste medewerkers en, en de bankiers in de tweede laag... die kennen hem niet. Dus met je hand op die code en dan zweren dat je het goed gaat doen? En daarmee beginnen als je in dienst treedt... en dat bij alle beoordelingsgesprekken herhalen... en bij opleiding van banken dat ook voortdurend vertellen... en in geschillen met de bank daaraan refereren. Het, de, de doelstelling van iedere bank en iedere individuele bankmedewerker... zou eigenlijk bij iedereen bekend moeten zijn... en de basis van ieder gesprek met banken... En dan de verantwoordelijkheid bij de individuele bankieren... niet meer bij de anonieme bank. Dank u wel voor uh, uw bijdrage. En ook fijn dat u voor ons dat debat heeft gevolgd. Hans Ludo van Mierlo, oud-bankier, schrijver van het boek Bankiers Zweren bij Geld. Over twee weken stemmen we voor de Provinciale Staten. Vorige keer kwam 45% op dagen om te kiezen. We kunnen dus wel stellen dat de populatie populariteit van deze verkiezingen een stevige impuls kan gebruiken. WNL's Wieger Hemmer telde al, alvast de verkiezingskorst... nou, kort, bij de uitgang van de huishoudbeurs in de Amsterdamse rij. Het is nog twee weken. En wat dan? Twee maart. Twee maart? En wat betekent dat? Provinciale statenverkiezingen. Och ja, ja. U hebt stemmen, het stembiljet he? al thuis? Ja. Waar laat u zich door leiden? Eh... Uh... Ja, mede ook, want dat geloof toch. En uh, het geloof is staande niet alleen in Overijssel, in heel Nederland? Ja, maar toch, je hebt toch bepaalde normen en waarden meegekregen van huis. Dus wat mij betreft uh, speelt dat nog wel mee. CDA denkt ja. dan aan? Dan? Ja. Ja, zeker. Dat is Je ja, hebt de keuze ja. al gemaakt? Ja. Wat leeft er in uw provincie? In mijn provincie. Wat is uw provincie eigenlijk? Zuid-Holland. Zuid-Holland? Ja. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet zo goed weet. Ik uh, ja, concentreer me iets meer op de landelijke politiek dan op de provinciale politiek. En wat zijn dan thema's die belangrijk zijn? Veiligheid. Veiligheid. Zeker ook onderwijs. Groen. En uh, ja, voor mij toch ook uh, de dierenwelzijn. Politicoloog Filip van Praag. Stel dat het zo is dat die provinciale statenverkiezingen van over twee weken, 2 maart, overvleugeld worden door landelijke thema's. Hoe erg is dat? Ik denk dat het helemaal niet erg is. Als landelijke thema's niet zouden domineren... zou er totaal geen aandacht zijn voor deze verkiezingen... en zou de opkomst waarschijnlijk nog veel en veel lager zijn. De opkomst is bijna, zou ik zeggen, traditiegetrouw erg laag. Beneden de 50 Ja, de laatste keer was het 45 of 46 procent. En een aantal onderzoeksbureaus verwachten nu dat het zelf nog lager zal zijn. Maar zonder politici of, ja, politisering en landelijke thema's en dat is traditioneel, het is helemaal niet voor het eerst... Eh, dat dat eh, landelijke thema's domineerden in die provinciale campagne... zou die opkomst nog veel lager zijn. U zegt dat niet voor niks. Dat is helemaal niet voor het eerst, zegt u, dat dat zo is. Terwijl inderdaad, als je eh, de analyses leest in bijvoorbeeld de kranten of de weekbladen... Dan, dan wordt er de indruk gewekt dat we nu sterk aan het verpolitiseren zijn. Ja, die indruk wordt wel gewekt eh, door journalisten... ook door sommige politici, en met name ook provinciale politici. Het is natuurlijk ook wel een beetje sneu voor... dat ze helemaal worden weggedrukt uit de media door landelijke politici... door die beoogde eerste fractievoorzitters van de Eerste Kamer. Maar ook vier jaar geleden zag je hetzelfde verschijnsel. Toen was de formatie nog in volle gang dus tussen CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. Toen was ook de vraag halen ze de meerderheid in de Eerste Kamer. Anders heeft het gezin misschien wel voor om een regeerakkoord te sluiten. En ook in het verleden zijn nadrukkelijk die statenverkiezingen... altijd geplaatst in de landelijke context. Het meest, is wel lang geleden, bekende volgens 1978. Dat was na een hele lange formatie, dat de Partij van Arbeid had de verkiezingen gewonnen... kwam toch in de oppositie terecht... Van achter en wiegel gingen regeren. Achter en wiegel gingen inderdaad regeren. En de, nou en de Partij van de Arbeid voerde heel nadrukkelijk campagne. Een uh, soort wraak of, uh, op deze mislukte formatie. En uh, laat uw stem horen dat wij dit achterban kiezen. Dat wij dit niet pikken. Dat CDA en PVD gaan regeren. En dat levert ook een behoorlijk hoge opkomst op. Een goed resultaat voor de Partij van de Arbeid en voor het CDA. Zonder die landelijke discussies leeft het niet. En vraag het maar aan een willekeurige burger, vraag het maar aan mij. Weet u wat in Noord-Holland Noord leeft in de provincie? Waar de provinciale staten binnenkort over moeten besluiten? Wat belangrijk is? Wat de verschilpunten zijn tussen de Partij van de Arbeid, PVV, eh, CDA? Ik zou het niet of nauwelijks weten. Zijn er überhaupt thema's uh, denkbaar die sec tot de provincie beperkt blijven? Die dus niet de provinciegrens overstijgen? Ja, er zijn er wel een aantal. Die hebben voornamelijk te maken met ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen. Uh, en die zijn voor een deel van de burgers heel belangrijk. Zeker. De burgers die ik vandaag gesproken heb. Uh, bij terugkomst van de huishoudbeurs. noemden ook wel vaak dat soort thema's, inderdaad. Ja. Nee, voor dat soort thema's zijn ze heel belangrijk. En mensen buiten de grote steden hebben daar relatief veel mee te maken ook bijvoorbeeld de omwonenden van Schiphol hebben te maken met Schiphol eventuele geluidsoverlast. Daar heeft de provincie ook invloed op. Brabant denk ik dan de megastallen? Ja, Brabant de megastallen. Op dat soort thema's wel. Maar als u aan burgers in Rotterdam of Amsterdam vraagt wat heet, weet u van de provincie? Welke besluiten van de provincie beïnvloeden uw leven en uw leefklimaat? Dan zouden ze niets kunnen noemen. Ik gok zo moeder en dochter. Nou. Ja, Waar komt u vandaan? Uit Putten. Hebben we het over Gelderland? Ja, dat klopt. Wat leeft er op dit moment in Gelderland? Weet ik niet, want we hebben een nare week achter de rug. Mijn schoonvader is overleden en die hebben we gisteren begraven. Dus... En dit hadden we gepland, dus we dachten we gaan toch even goed een dagje even weg. Even iets anders. Gecondoleerd? Ja, dankjewel. Over twee weken moet u daar staan, in het stemhokje. Ja, heb ik ook nog niet over nagedacht. Nee. Ik heb alleen gisteren zo'n sportje van het CDA gezien. Zo'n uh, soft erotisch filmpje gemaakt was. is soft erotisch? Ja. Je ja, de... hebt niks met soft erotiek? Nee, dat hoeft voor mij niet. Heb je iets met het CDA? Ja, dat wel. Als jij voor christelijk staat, dan laat je dat niet op tv zien. Ik was heel verbaasd. Uh, het begint met een getatoeëerde man... die met een, een pikante kledij geklede vrouw op bed zit. En dan gaat het over tatoeages. En uiteindelijk zegt die vrouw... ik heb ook een tatoeage. En laat dan één blote beul zien waar keurig op staat CDA. Dus er zat wel een knipoog in... En ik zou me kunnen voorstellen dat sommige partijen uh, hier heel aardig mee campagne kunnen voeren. Bijvoorbeeld de Partij als GroenLinks, misschien ook wel een Partij als de SP. Maar een Partij als de CDA, die zo nadrukkelijk staat voor normen en waarden. en die ook juist op dit soort ja, commerciële seksuitingen vaak kritiek hebben. die moet op deze manier geen campagne gevoeren. Want ze vervreemden juist hun meest trouwe achterban. Het de definitieve afscheid van Balkenende? Uh, nou, het laat misschien het meest duidelijk zien hoe in verwarring deze partij is... hoe ze eigenlijk een beetje wanhopig op zoek zijn naar manieren... om toch nog in de publiciteit te komen, om toch nog bij de kiezers te komen. Maar dit is denk ik absoluut de verkeerde manier. Geert Wilders, hij is vanavond te gast bij WNL op uh, televisie... tegen half negen op Nederland 2 met Joost Eertmans. uitgesproken WNL. Goedenavond, Joost. Peter, goedenavond. Waar ga je hem op aanpakken? Ja, we zijn kritisch als altijd. Maar het is heel bijzonder, heel bijzonder dat hij bij ons zit. Dat, dat doet hij ook omdat hij niet bij, uh, bij Nederland 1 uh, wil zijn. Uh, natuurlijk gaan we het hebben over de cartoon, Rel. En uh, ik, ik uh, ga hem vele vragen stellen. Het wordt ook denk ik een persoonlijk, een persoonlijk interview uh, met hem. Wel, uh, wel persoonlijke vragen wil ik hem ook stellen. Uh, maar daarnaast het proces waar hij zo in zit, hoe hij dat beleeft, daar zullen we het over hebben. En, en het kabinet, gaat hij daar, daar nu met een tevreden gevoel over naar huis... of zegt hij het moet allemaal anders op een aantal fronten, daar ben ik ook benieuwd naar. Plus de verkiezingen natuurlijk, er staat ook voor de deur wat, wat, wat, wat beweegt hem. De Eerste Kamer die wil hij die volgens mij afschaffen... Uh, nou gaat hij ervoor strijden. Dat zijn dingen die hem, uh, die hem zullen voorleggen. Ja, want uh, jullie zijn eigenlijk een beetje de lachende derde. Want bij het verkiezingsdebat uh, vanavond van Paul en Witteman... wil hij niet zitten. Waarom ook weer niet? Nee, vanwege die cartoon die over hem gemaakt is. Zo Joop.nl uh, van Cisco van Jolen zit ook bij ons in de uitzending. Althans in een filmpje om dat uit te leggen. Die heeft die cartoon geplaatst. Een misselijkmakende cartoon in mijn ogen. Maar uh, over een, een, een wilders met kaplaarsen die richting de gaskamer wijst. Als verwijzing naar het plan van hem om tuigdorpen in Nederland op te richten. Nou goed, kun je misselijkmakend vinden. En dat vindt volgens mij iedereen behalve Francisco. Alleen is het vrijheid van meningsuiting, eh, punt of niet? Nou, dat wil ik hem ook vragen. Want je, je bent natuurlijk een partij, partij voor veel vrijheid. En, en eigenlijk vrijheid van meningsuiting overal. Over waarom kan dit niet? Nou, hoe, hoe kan hij dat, hoe ziet hij dat? En euh, nou, de reden daarom daarom zit hij bij ons. Hij vindt in ieder geval, hij zegt ook van... ik ga niet bij mensen op de koffie die een, een plaat van Hitler... boven de deur hebben hangen waar ik voor, waar ook op voorkom. Dus die, uh, dat is de reden. En, en hij wil bij ons ook dat graag uitleggen. En je zegt, ik wil hem ook wat persoonlijke vragen stellen. Ik ben geïnteresseerd in wat de, hoe hij ja. persoonlijk in ja. bepaalde dingen staat. Natuurlijk dat proces ontzettend ja. Interessant, ja. interessant. Wat fascineert je aan uh, Wilders? Nou, ik wil weten wat ontspant hem bijvoorbeeld. Waar, waar, waar, waar wordt hij ontspannen? Wat, wat, wat, en wat... wat hoe ziet hij zichzelf nu na zes jaar in, in een bunker, feitelijk met, met zes gorilla's om zich heen? Hoe beleeft hij dat? Ziet hij ooit een andere toekomst? Ja. Bijvoorbeeld, Gaat dat ooit veranderen? Maar ik wil ook wel van hem weten. Waarom um, waarom zit hij nooit bij Paul Witteman of de Vara? Of, of, of de wereld rijdt door. Hè? We weten dat hij dat nu, niet doet. Je ziet hem nooit uh, eigenlijk ergens. Waarom niet? Ik, dat wil ik ook wel graag weten. Van, kun je dat eens dus uitleggen? Waarom hij dan bij ons wel zit en, en niet bij die Vara? Ik heb wel een idee. Ik begrijp ook wel waar die, waar die, waarom, die de, waarom die daar niet van houdt. Uh, van de Vara. Maar... Er zitten, ja, er zitten natuurlijk wel mensen van de, van de Tweede Kamerfractie bij, bij, bij de wereldrijd door. Bijvoorbeeld Hero Brinkman of Fleur Agema, die zien we daar wel, daar wel optreden. Nou, dan, dan vraag ik me af wat, waarom hij dat eigenlijk niet wil. Ik ben ook altijd benieuwd, wat doet het met iemand met zijn kijk op de werkelijkheid als die zo... Ja. Ja, toch inderdaad, in die bunker waar jij Geïsoleerd moet leven, wil ja, je? Ja, ja dat, dat, daar zijn vele theorieën over. Want dat vernauwt zijn beeld of dat, dat, dat maakt hem radicaler, wordt ook gedacht. Nou, ik, ik ben benieuwd. Ik wil hem die vraag ook stellen. Dank je nog voor de tip. Dat is een, <lacht> een, dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Succes ermee. Dank Joost Eertmans, vanavond uitgesproken WNL 5.59 Nederland 2. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Avondspits. Zometeen op deze zender Kunststof. Daarin Vincent Henner. Hij is bassist van het jazzorkest Frafra Sound. En morgenavond dan is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Namens ons allemaal hier bij WNL een hele fijne avond. En tot morgen. Dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.